Goed, hele bijzondere dag vandaag. Ik begin met uh, eerst een inleiding over het teken van de vrouw uit openbaringen 12. En we beginnen met de psalm. Dus de eerste twee sheets zijn de inleiding. voordat ik, We gaan over het bijzondere teken dat vandaag plaatsvindt. Dus een hele bijzondere dag. Psalm 19, vers 2 tot en met 5. Als we de sterren in de hemel gaan bestuderen... Even van tevoren, ik ben geen astronoom... Ik bekijk dat en ik vind dat leuk om te zien, maar het is een compleet beroep. Het kost je je hele leven, wil je de sterren gaan bestuderen. Maar als je kijkt naar de sterren, dan vertelt God iets. Dus het is een verhaal. Ja, het is niet een moment. Zo, vandaag gebeurt er niets. Er is alleen het teken dat u kunt zien vandaag de dag. Maar het is een verhaal, dat is belangrijk... Het vertelt Gods eer en het gewelf. Het verkondigt. Ja, het is een verhaal, nogmaals. Het werk van zijn handen, wat God doet. De dag op de dag spreekt de sterren, dus het spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft het kennis door. Zo elke nacht geeft het een stukje kennis en alles bij elkaar geeft het een hele veel kennis, bijna 6000 jaar al hè, toen hij de hemel schiep geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord, je hoort het niet je kan het zien, het is een richtlijn, een richtlijn gaat uit over heel de aarde en hun boodschap zo de sterren geeft u een Boodschap. Welk boodschap? De Bijbel, Gods Woord, dat staat geschreven in de sterren. De boodschap. Tot aan het einde van de wereld. En we weten, we staan binnenkort, kunnen we Yeshua verwachten? Niet morgen, maar binnenkort. Dus het einde is al heel nabij. En we kunnen aan de sterren zien wat er gaat komen. Job 9 vertelt er ook iets over. Hij spreekt tegen de zon. En zij gaat niet op. Hij verzegelt de sterren. Zo, de sterren zijn verzegeld in de hemel. Zo, de sterren staan vast. Ze hebben een vaste plek. Ook de zon heeft een vaste plek. De sterren staan rondom de zon. En daartussendoor, tussen de zon, als dit de zon is. En dat zijn allemaal sterren. Dan gaat tussendoor, tegen de klok in, gaat de aarde. En één omwenteling is precies één jaar. Die sterren staan vast. En je onderweg kom je de sterrenbeelden tegen. De matzerot. En er zijn twaalf matzerot. Twaalf sterrenbeelden. Hij alleen spant de hemel uit. Ja, we... Hij maakt de grote beer, de Orion. Hele bijzondere ster. En dan komt er na de vraag: Kunt u van het zeven gesternte, dat is de pleidaai, pleidaai, vastbinden? Of de tekenen van de Orion losmaken? U kent de riem van de Orion. Er zijn drie sterren, overkomstig de drie piramiden in Egypte. Die zijn daar exact van. ...afgebeeld... ...kunt u de maatserot... ...de zodiac... ...dat zijn de twaalf sterbeelden... ...rondom de zon. Overeenkomstig... ...de twaalf stammen van Israël... ...rondom de tabernakel... ...rondom zijn ark. Overeenkomstig... ...de twaalf discipelen... ...die rondom Yeshua was. En de nieuwe Jeruzalem... ...heeft... Twaalf fundamenten, overeenkomstig de twaalf apostelen. De nieuwe Jeruzalem heeft twaalf poorten, overeenkomstig om binnen te gaan in Jeruzalem, twaalf poorten. Er zijn 24 oudsten rondom de troon, zo twaalf heeft een betekenis. En twaalf betekent autoriteit, gezag. De autoriteit van God is onderverdeeld in twaalf. Zo, er zijn twaalf sterrenbeelden rondom de zon die vaststaan en daartussendoor gaat de aarde. Zij komen op zijn tijd. En zijn tijd is een gezette vaste tijd. Dus het aarde... Komt exact op het juiste moment. Op zijn tijd is hij daar. En Genesis 1 vers 14. En Genesis 1 vers 15 en 16. U weet er zijn twee lichten. Heb God geschapen. Eén voor de dag. En één voor de nacht. Dus je hebt de zon voor de dag. En de sterren voor de nacht. En zij maken... De dagen en de jaren. Zo, de zon bepaalt de jaren en de sterren bepalen ook de jaren. Want er zijn twaalf zodiacsters, twaalf matserot, twaalf sterrenbeelden. Vandaag is het de eerste dag van de zevende maand etenim. Ik heb het niet over Tishri, dat is een andere kalender. Dat is Twee drie dagen geleden, dat was woensdag 1 Tishri maar de hemelse kalender heeft etenim en dat is de eerste dag, bepaald door de zon het is dus vandaag equinox eigenlijk gisteravond maar de hele equinox is vandaag en dit is dan de eerste dag van de hemelse kalender ik heb het niet over de Babylonische Joodse kalender geeft niet, maar het is een matserot. kent u de ...verordeningen... ...wat zijn verordeningen? ...verordeningen zijn de... ...wettelijke... ...bepalingen... ...door de regering ingesteld... ...dat zijn verordeningen... ...en we hebben het hier over de... ...goddelijke regering... ...zo de verordeningen van God... ...van de hemel... ...en zij bepalen het beleid... ...op aarde... Zo, het is Gods regering, dat is de verordeningen, zij bepalen het beleid hier op aarde. God heeft in de hemel, en ik noem dat de hemelse kalender, vaste tijden bepaald. Gezette tijden, en vandaag is zo'n gezette tijd. Die komt elke jaar op hetzelfde moment. Altijd op 23 september is het één etenim. Dat is bepaald door de hemelse kalender. Ik weet, oké, okay, we volgen de Babylonische kalender ook. Maar die heeft geen gezette tijden. Ja, want het is 1 uh, tisri was afgelopen donderdag. En u kunt mij niet vertellen, dat zou u heel snel kunt rekenen. In het jaar 2020, op welke datum valt 1 tisri? Geen idee. U heeft geen flauw idee. Dat zei Yeshua ook tegen de Farizeeën en de sadducees. Ze ja, u kijkt naar de hemel en u ziet rood. U zegt, morgen wordt het mooi weer. He, ze kunnen goed over mooi weer praten. Maar jullie kunnen niet de gezette tijden bepalen. Dat zei hij tegen de Farizeeën. En ze zeiden: kan niet. Ja, kan wel, als je snel kan rekenen. Volgend jaar valt één tisri waarschijnlijk op 20 september. Volgend jaar dus op 10 september... En misschien op 1 september. En dan komt er opeens een dertiende maand bij. Twee Adar. En dan zit je weer pats. 30 dagen vooruit. God is geen God van wanorde. God is vast. Hij heeft zijn gezette tijden bepaald. En gezette tijden betekent Moedim. Nou hebben vertalers Moedim soms vertaald met feest. Maar Moedim betekent geen feest. Er zijn Gods feesten, Pesach, ongesuurde broden, Eerstelingen, Shavuot, Yom Teruwa, Yom Kippur en Sukkot. Dat zijn Gods feesten, maar die feesten die vallen op een gezette tijd. Het is niet hetzelfde, zij vallen op een gezette tijd om u de weg te wijzen. Want de hemel vertelt de heerlijkheid van God, zijn grootheid... En met name zijn plan. Er is een verschil tussen één etenim en één tishri. Wat nog meer kunnen we van de hemel zien? Of wat staat er nog meer in het woord dat iets zegt over de zon en de sterren? Na nou, Lucas 21, vers 25, 28 is wel bekend. En dan zullen tekenen in de zon, maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken. De zon, de maan en de sterren zijn ook waarschuwingssignalen. Ja, het waarschuwt ergens voor. God waarschuwt zijn volk. In radeloosheid van het bulderen van de zee en golven en het hart van de mensen zal bezwijken. Van vrees en verwachting. van de dingen die de wereld zullen overkomen. want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Lucas profeteert hier hè, over wat er nu komen gaat. nadat de tekenen in de zon, de maan en sterren hebben plaatsgevonden. En vandaag is er zo'n teken. Een van de belangrijkste tekenen van het Nieuwe Testament. Dus daarna. en veel mensen lezen. En dan zullen zij, de zoon, dus mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Zo, so, wat mensen dan vaak doen, is, oh, er zijn tekenen in de zon en de maan en onze verlossing is nabij. nee. Lees nou eens een keer goed, er komt nog iets tussen. Op de aarde benauwdheid, onder de volken in radeloosheid zullen het bullen. Zo, dit staat tussen de tekenen in de hemel, aan de zon, maan, en dan komt er enorme ellende, en dan daarna, na die ellende. Zie je de volgorde? Veel mensen lezen dit niet. Natuurlijk, dat is heel vervelend om te lezen. En lezen direct... Oh, de Heer komt terug. We gaan hem tegemoet vandaag. Uh -uh. Lees nou volledig. Ik noem dat context lezen. Ja, context lezen is enorm belangrijk. Zo, hier hebben we dan... Het teken wat vandaag... Ongeveer 7 uur vanavond in Jeruzalem te zien is. Je ziet het niet, want de zon staat ervoor. En we gebruiken daar een computerprogramma Stellarium. En u kunt zien, het is vandaag 23 september. En dit is dan ongeveer 8 uur s avonds, 7 uur s avonds, 21 uur, 21, uur. 21 uur Dit is Jeruzalem tijd. En dit is de datum van vandaag. En... Wat wij zien: wij zien een vrouw. Uh, met de zon bekleed. De maan onder haar voeten. En boven haar hoofd een kroon of een krans van twaalf sterren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Valt er, er zijn negen sterren die vormen de constellatie van Leeuw. En ster 9 is. Uh, Reculus, de meest heldere ster uit deze constellatie kom ik straks op terug. En er zijn drie planeten. Venus, uh, Mars en Mercurius. En ze noemen de planeten ook wel eens wandelende sterren. Ze, ze bewegen in de hemel. De, ze bewegen in de firma. En hier komt deze constellatie volledig, compleet, zoals in openbaringen 12 beschreven wordt. Er verscheen een groot teken in de hemel, een aanwijzing, een token, een waarschuwing in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon, de zon der gerechtigheid en de maan onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. We zien uh, hier Venus, de morgenster. De meest heldere ster aan de hemel. Ik weet niet of u vanochtend gezien heeft. Ik stond hem zeven uur op met mijn shafar. Ik begon op de shafar te blazen. En ik was hem aan het zoeken, de morgenster. Maar het was een beetje bewolkt. Maar een maatje van mijn emmeloor heeft, heeft hem wel gezien. Heet je ooit? Je hebt het gelezen, hè? Je hebt hem wel gezien. 2 Petrus 1 zegt... 2 Petrus 1 vers 19, 20. Laat de morgenster in uw hart opkomen... Wanneer de dag begint. De dag begint ochtends. Dat zegt Petrus. Wanneer de dag begint, laat de morgenster in uw hart opkomen. Dat is, dat is, de, dat is Venus. En die zie, je, die zie je vandaag in deze periode van de eindtijdfeesten. Als u ochtends u moet vroeg opstaan, half zeven, zeven uur. En u kijkt richting het oosten. Alle sterren en de zon komen in het oosten op. En gaan in het westen onder. En u ziet als alle sterren weg zijn. En het is de dageraad. Het is al een tijd geleden dat ik gesproken heb over de dageraad. Want Yahweh ja, laat heel veel dingen gebeuren in de dageraad. He, de, uh, Jericho viel in de dageraad. En zo, maar je ziet daar één ster. Het is al licht door de dageraad. Van het licht komt van het oosten en gaat naar het westen. En je ziet daar Venus. Dat is de morgenster. Nog voordat de zon boven de horizon komt. Zodra de zon boven de horizon komt, is hij weg. En het is maar een aanwijzing. Petrus zegt, laat in de ochtend, wanneer de dag begint, de morgenster in je hart opkomen. Het is maar een aanwijzing hoor. de dus ochtends, vroeg, in de dageraad. Oké, okay, dan hebben we Mars... Hele belangrijke ster, Mars, vertegenwoordigt oorlog. Oeh, oké, okay. daar gaan we straks over. En we hebben Mercurius. Mercurius is de boodschapper, die geeft de boodschap door. Denk maar aan Gabriel. Gabriel is de boodschapper. En Michael is de aanvoerder als er oorlog komt. Oh, die komt er ook. Vandaar dat we Mars zien. En we zien niet Saturnus. Waarom zien we niet Saturnus? Waar is Saturnus? Saturnus vertegenwoordigt de draak, de slang. Saturnus vertegenwoordigt de tegenstander. Maar die zie je niet in het plaatje. Het klopt ook helemaal met het verhaal... wat staat geschreven in openbaring 12... en in openbaring 13. Openbaring 12 en 13 horen bij elkaar... Context lezen. Hele boel halen openbaringen 12 apart en lezen niet openbaringen 13. Zelfs ze lezen alleen de eerste vijf versen van openbaring 12 en de boodschap is klaar. Nee, het is openbaring 12 in zijn geheel. Inclusief openbaring 13. Dat hoort bij elkaar, anders heb je niet het volledige story wat verteld wordt in de sterren. Het complete verhaal. U wilt toch het complete verhaal horen? Of maar een gedeelte? Oké, okay, nu zijn er, uh, is er een gastspreker of een andere preker, spreker die vertelt openbaringen 12. En een andere openbaringen 13. We hebben twee voorlezers vandaag. Als u openbaringen 12 wilt openen, dan gaan we dat lezen. En openbaringen 13.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 En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn... waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was... opdat men haar daar zou voeden. 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog... Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God... en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders... die een dag en nacht aanklaagde voor onze God... is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam... en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijt u hemelen... en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat ze naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt,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 En ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Die de geboden van God in acht nemen. En het getuigenis van Yeshua de Messias hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Amen. Openbaring 13. Dat hoort bij openbaring 12. We weet wel, het is opgedeeld in twee hoofdstukken. Maar dat hebben mensen gedaan. Met de volledige boodschap. Zoals psalm 19 ons leert, is zowel openbaring 12, inclusief openbaring 13. Ik zag uit de zee een beest opkomen met tien hoorns, zeven koppen, en op zijn hoorns tien kronen, en op zijn koppen van godslagstrien. Het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. Zijn poten was van een beer, zijn muil was de muil van een leeuw, en de draak gaf aan zijn kracht, aan zijn troon en zijn macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond. En zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En van hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren, hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen, zullen dat beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam. Dat geslacht is, zet de grondlegging der wereld. Indien iemand een oor heeft, hij hoorde. Indien iemand in gevangenschap voert, dan gaat hij in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hieruit blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde... en het had twee horens, als die van het lam. En het sprak als de draak, het oefent al de macht van het eerste beest... voor diens ogen uit en het bewerkt dat de aarde en zij die daar wonen... het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was... En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde, ten aanschouwen van de mensen. Het verleidt hen die op aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is.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 En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, hij bereken het getal van het beest, want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. Amen. Nou, dat klinkt niet goed. Dat klinkt verschrikkelijk. Lucas heeft het ook geprofeteerd. En er zijn er veel meer die dat hebben geprofeteerd. En dan gaat het over de dag des Heeren. Of Jacobs benauwdheid. Nou, Daar moeten we maar eens gaan lezen. Alle profeten hebben dat geprofeteerd. Dus er staat wat te gebeuren. Vanaf dit teken, vanaf openbaringen 12. En als we even kijken naar de geschiedenis. Waarom dit jaar een bijzonder jaar is. Weet in 2017, 120 jaar geleden, Theodor Hels, eerste conferentie waarin werd voorgesteld dat alle Joden in de wereld een eigen stuk land zouden krijgen. Nou, dat is bevestigd in 1917, 100 jaar geleden, door Balfour, de minister in Engeland, en die heeft dat op schrift gesteld. Dat is bekend. In 1947 werd dat een feit. Joden konden teruggaan naar de staat Israël. En het werd een Joodse staat. Ik zeg expres staat. Want een staat is meer dan alleen een volk. En het is precies 70 jaar geleden. En in 1967 met de Yom kippur Rond deze tijd... Waar is een oorlog? En dat is exact 50 jaar geleden, één jubeljaar, werd Jeruzalem bevrijd. Zo, en nu zijn we in 2017 beland. En vandaag is het de eerste dag van de Hemelse kalender, ethanim. De zevende maand, volgens de Genesis 1, vers 14. Het is vandaag ook Jom Teruah volgens de hemelse kalender. En wat doen we op Jom Teruah? Als u allemaal wilt gaan staan, want u heeft allemaal een shofar. En u hoeft alleen maar zo te doen, want Teruah betekent shout. En we gaan een shout geven voor onze vader Yahweh, voor zijn koninkrijk. En we roepen eigenlijk af dat de koning komt. Want dat willen we graag. Dat willen we doen. Zo. Zo roep hem, roep hem dat de koning komt. Ja, dus haal heel diep adem. Oh. Halleluja! Amen. De koning. Nog een keer. Drie keer moet je doen. Drie keer. Oké, okay. gaat ie. Halleluja. Ja. Maar er is nog meer aan de hand, 2017. Met specifiek deze dag. Het is 3500 jaar geleden dat de eerste Exodus begon. Dat is 70 jaar jubeljaren, 70 rondgetal, 70 jubeljaren, een jubeljaars rond, en dat was de eerste exodus uit Egypte. En we zagen net ook, of we, we hebben gehoord tijdens het voorlezen, dat de vrouw vlucht naar de woestijn, en net als 70 jubeljaren geleden, krijgt de vrouw Arends vleugels, en de aardvleugels bracht haar op een plek, veilig buiten het gezicht van de slang. Heel belangrijk. Dat was dan de draak, genoemd de oude slang. En er is nog meer gebeurd. Het is 2020 jaar geleden dat er een koning geboren is. Halleluja! Uw koning is geboren! Ja, u kent dat verhaal toch van, de, van de, de wijze mannen? Waar keken ze naar? Ze keken naar de sterren. Ik ga daar straks iets over vertellen. Want dat heb ik ook in een boekje staan. Wanneer, op welke dag, op welk jaar de koning werd geboren. Ze vroegen niet, waar is de Messias? Nee, ze vroegen, waar is de koning? Nou, daar komt straks wat meer over. Is heel interessant om te weten, Heel leuk. Laten we lezen, 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 tot en met 10. Vers 1. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, zo over welke tijden praten we hier? Als je de King James Bijbel leest, dan is dat vertaald met seasons. En ze gebruiken het woord season ook voor de vertaling, voor de vaste tijden... De Moed, de Moedim, die wordt ook vertaald met seasons. Zo, Paulus heeft het hier over de vaste tijden. Zo, wat de vaste tijden en gelegenheden betreft, broeders. Is het niet nodig dat men u schrijft? Want u weet heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht, de hele wereld is in, in de nacht. Maar u bent niet van de nacht, u bent van de dag. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal er onverwachts een verderf over hen komen zoals de barensweeën van een vrouw. Waar spreken we over, de barensweeën van de vrouw? Over openbaringen 12. Want de vrouw is in verwachting. Voordat zij nog in barensnood was, gaf zij al geboorte. Hé, hey, dat is vreemd. Komen we zo meteen op terug. Zo. So, Paulus verwijst hier... naar openbaring 12... terwijl hij dat nog niet wist... maar God weet alles, uiteraard. En zij zullen het beslist... niet ontvluchten. Zoals u de boodschap... in de sterren niet begrijpt... ja, wat dan? Wat, wat hebben we daar dan aan? Zo, er gaat wat komen... en je kan het pas ontvluchten... wat er komt... er komt een flinke ellende... We kunnen dat ontvluchten als we weten. En daarom zegt Paulus, jullie weten heel goed de tijden, de vaste tijden van God. Maar u broeders bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht. Mag ik uw hand zien als u een kind bent van het licht? Amen. Halleluja. Halleluja. Wauw. Laten wij dan niet even als de anderen slapen, maar laten wij dan waakzaam zijn en nuchter. Want zij die slapen, slapen de dus nachts en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dus dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Gewoon nuchter. Bekleed met borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid. Met de hoop op de zaligheid. Als helm. Want God heeft, niet, heeft ons niet bestemd voor toren. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Die door de Here Jezus Christus, die voor ons is gestorven, omdat wij, het zij wij waken, het zij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Met Yeshua zouden leven. Dat gaat komen. Maar daarvoor komt nog iets anders. En daarvoor moeten we. Nuchter zijn Ja, blijf gewoon nuchter Dat is de opdracht die, Of het advies dat Paulus Aan ons geeft Oké okay. Hebben we al eens gehoord van chiasme Tora betekent Doel raken Wat tegenoverstelde van Tora Is doel missen Ja, ja yara <laughs> dat, dat, dat betekent ook Zonde je mist je doel. Zo, de hele Bijbel is geschreven in chiasme. Van genesis tot openbaar. Elke hoofdstuk. De vijf boeken, de Torah. Wat is het belangrijkste boek? Leviticus. Het midden van de vijf. Ja? Zo, zo ook het boek Openbaringen is geschreven in een chiasme-structuur. En wilt u daar meer over weten, moet u naar de website gaan van Charlie Landcake. Die heeft de... Parashas nu opgeschreven in Giasmus. Wat u krijgt, u krijgt meer inzicht in de denkwijze van de machtige schepper van de hemel en aarde. Waar hij naartoe wil, wat het belangrijkste is in het verhaal, in de story. En het heeft een aanloop en weer een stukje terug, maar het midden is het belangrijkste. Zo in heel Openbaringen is de vrouw. Openbaring 12, het belangrijkste van heel openbaring. Daar draait het om. Het begint met de zeven brieven aan de gemeente. Zeven zegels. Dan krijgt een aanloop, de 144.000. En we zien een, een soort uh, ingang naar het centrum. En dat zijn waarschuwingen. Merendeels waarschuwingen. En dan krijg je de waarschuwing van de eeuw. De vrouw bekleed met de zon... En de maan onder voeten en de sterren boven haar hoofd. En dan gaat het weer terug. En wat krijg je dan? Je krijgt de oordelen. Je krijgt de, eerst de oordelen van de tegenstander. En daar nog een keer de oordelen van God erbovenop. Zo, dit is de periode die voor onze neus staat. En wat zien we? Dus dit is orde. En we zien de 144.000 uit de stammen. En de 144.000 uit de aarde. Samen 288.000 overeenkomstig. Het leger van David. En dat zijn de eerstelingen, zegt openbaringen 14. Maar waar we... Net gelezen hebben in openbaringen 12 en 13. Rondom die vrouw zit een draak. De tegenstander. De oude slang genoemd. En wat wil hij? Hij wil dat de vrouw vernietigd wordt. Want hij gaat oorlog voeren met de vrouw. Dat staat eraan te komen. Zo, daarom is de vrouw, en we spreken dan het overige nageslacht van de vrouw. De vrouw is al 6000 jaar oud. Dat zal ik u zo meteen laten zien. Maar de laatste leden van de vrouw, dat bent u en dat ben ik. Ja? Wij zijn de laatste, wij zijn het, nage, het nageslacht van het nageslacht, de allerlaatste. En die dag is vandaag. 23 september. Nee, 2017. Zo, so, alles draait om die vrouw. Meest belangrijkste teken in de hemel. En men zegt, het is de enige teken die er in de hemel te zien is. En dat is vandaag. is niet helemaal waar... Sommigen zeggen, zijn meerdere keren geweest. Dat is ook niet waar. Je moet namelijk exact de verschijning hebben. De vrouw bekleed met de zon. De maan moet onder haar voeten staan. En sommigen zeggen, nou in... Uh, ik noem maar even een getal. Een paar jaar geleden was dat teken ook te zien. Dat is niet waar, want dan was de maan niet onder haar voeten. Die was een stukje daarboven. En... Er waren wel twaalf sterren, maar de planeten waren niet boven haar hoofd. Het was een stukje eronder. Zo, dat valt af. Je moet exact de profetie hebben die er staat beschreven. Het gezicht dat Johannes kreeg, wat staat beschreven in openbaring 12. En die kwam maar twee keer voor in de afgelopen 6000 jaar. Twee keer. Niet meer en niet minder. En vandaag is de tweede en de laatste keer. Dus het is een enorm belangrijk teken. Openbaring 12 gaat vandaag letterlijk in vervulling. En u maakt daar deel uit, als u dat goed beseft. Oké, okay, wie is dan de vrouw? Nou, als we lezen en we gaan naar Efeze, Efeze 5, vers 30.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 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen één zijn, zullen tot één, één gat zijn. Daar kom ik zo meteen op terug, vers 31. Dit is een groot geheimnis, Maar ik spreek met het oog op Christus, op de Messias en de gemeente. Kortom... Ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Daar kom ik zo meteen op terug. Zo, we spreken hier over de gemeente als het lichaam van Christus. En er is maar één lichaam. Het probleem is, als je in de Bijbel leest het woord geheimenis... Dan krijg je vijf verschillende leraren. en alle vijf vertellen iets anders. Let maar op, overal waar geheimenis staat. krijg je een boodschap te horen. vijf verschillende boodschappen. Heb je tien leraren naast elkaar. krijg je tien verschillende boodschappen. Ja, dat is geheimenis. We weten het niet, maar we weten het wel. als je in het licht wandelt. Zo, er is maar één lichaam. Yeshua heeft niet twee lichamen. Eén lichaam. Lezen Hosea 2 vers 18. Er is maar één bruid. Nou, laten we openbaring 21 maar naslaan. Want dat staat voor de deur. Openbaring 21 vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden... vol van zeven laatste plagen kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam laten zien. Zo, er is maar één bruid. We doen niet zoals uh, die andere groep gelovigen doen, dat de bruide gewoon meerdere bruiden mag hebben. Jezus heeft maar één bruid en de bruid is de vrouw. Er is maar één lichaam. Laten we die eens even lezen. 1 Korinthe. We moeten het echt lezen. Want ik wil niet uit mijzelf spreken. Maar de Bijbel het woord geven. En de eer. Is aan God. 1 Korinthe 12. Lees even vanaf vers 11. Al deze dingen echter werken. Eén en dezelfde geest, de Ruach. Zo, er is ook niet twee soorten geesten. De ene geest zegt dit tegen dat groepje mensen. En de andere geest zegt dat tegen de andere groepje mensen, gelovigen. En je krijgt een scheiding. Nou, vergeet het maar. Er is maar één geest, één Ruach van God. Er is maar één groep. Want zoals het lichaam één is, en vele leden heeft, en alle leden van die Eén lichaam, hoewel het er vele zijn, één lichaam zijn, zo ook met Christus. Ook wij allen, u en ik, in zijn door een geest, door één geest, in één lichaam gedoopt. Het zij dat wij Joden zijn, dus het huis Juda. Het zij dat wij Grieken zijn. Het zij slaven, het zij vrije, het zij... Allen door één geest doordrenkt zijn. Er is geen onderscheid, lieve mensen. Als je dat doet, maak je scheiding in het lichaam van Christus. Maak je scheiding in zijn gemeente. Maak je scheiding in... Ja, je bent met twee wegenleer bezig. Twee verschillende wegen. Er is maar één lichaam. Het zijn Joden, het zijn Grieken. Grieken wordt meestal gezien als de, de heidenen. Allen. Nog, eens, nog één. Israël. Romeinen 9. Wat zegt de Bijbel over Israël? En dan heb ik het niet over de staat Israël. Ik heb het over het volk Israël. Vers 27. En Jesaja roept uit... Je roept over Israël uit, al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee slechts een overblijfsel zal behouden worden. Dus, maar een deel. dus het gaat over Israël. Als we verder slaan naar hoofdstuk 10, vers 12. Er is immers geen enkel onderscheid tussen jood en Geen enkel. Enkel onderscheid. Lieve mensen, dit is het Woord van God. Want één en dezelfde Heer is allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. En als we doorslaan naar Romeinen 11, vers 1, en ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Nee, natuurlijk niet, volstrekt niet. Benim is dus toch ook een Israëliet uit het nageslag van Abraham van de stam Benjamin? Zo, natuurlijk, het zijn onze broeders. Maar er is wel een verschil. In Exodus 4, vers 22 zet Yahweh, toen Israël uit Egypte zei: En die zei: Zeg dit tegen de farao Mozes: Dit is mijn zoon. Mijn eerstgeborene Israël. Daar zie je voor het eerst de naam Israël. Met, met de focus op het volk. Daarvoor was alleen Jacob die Israël genoemd werd. Zo, als er een eerstgeborene is. Is er ook een tweede geborene. De Bijbel vertelt over de eerstelingen. Ja, als er eerstelingen zijn, zijn er ook tweedelingen. Alleen wij noemen het niet zo. Wij noemen geen tweede geboren. Wat noemen wij dat wel? Hoe noemen wij dat? Wedengeborenen. Toch? Zo, so, Yeshua kwam naar een priester, een Joodse priester, een belangrijke leraar van Israël, van het, van het huis Israël. En zijn naam was Nicodemus. En hij zei Nicodemus, weet je niet dat je wedergeboren moet zijn om het koninkrijk van God te kunnen zien? Ja, moet ik dan terugkeren in de schoot van mijn moeder? Zo, dat is gek. Een leraar van Israël begreep niet wat Yeshua zei. Hij kent de Torah, hij kent de profeten. Een leraar, een hele belangrijke leer, moet ik zeggen. Hij begreep niet de woorden uit de Torah en de profeten. En vandaag de dag zijn er nog heel veel leraren uit het huis Juda die het ook niet begrijpen. Het is heel zielig, het is heel vervelend, maar ze begrijpen het niet. Nee, je moet wedergeboren worden uit water en geest, wil je het koninkrijk binnengaan. Zo, je komt niet in het koninkrijk als je niet bent wedergeboren in water en geest. Want de geest is geest, vlees is vlees, de geest gaat waar hij heen wilt. Er is een verschil tussen het vleeselijke en het geestelijke. Zo, ook voor onze Joodse broeders geldt dat ze wedergeboren moeten zijn... Willen zij het koninkrijk van God binnengaan. En de tijd is heel kort. Zolang het licht is kunnen wij hen het evangelie verkondigen. Gaat heen en verkondig het evangelie. Waar? Eerst in Jeruzalem. En dan in Judea. En dan Samaria. En dan tot de uiterste der aarde. Het is heel kort. Als u geroepen bent om het evangelie te verkondigen. Ga. Zoveel tijd hebben we niet meer. Want ze moeten wedergeboren zijn om het koninkrijk God binnen te gaan. Zonder wedergeboorte kan je er niet in komen. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Yeshua verkondigt het evangelie van het koninkrijk. Johannes de Doper verkondigt het evangelie van het koninkrijk. Bekeert u en laat u dopen. En hij had het tegen het huis Juda dat nu ook in de staat Israël is. En Josua zei: "Luister nou eens. Ik ben de weg tot de vader. Ik ben de goede herder. Yeshua zegt: "Ik ben de deur. Yeshua zegt: "Ik ben de belofte Niemand vaart op naar de hemel dan dat de zoon des mensen is nedergedaald. Yeshua zegt, ik ben de belofte. Zo, so, heel het oude testament en de profeten wijzen naar Yeshua als de komst van de Messias. En hij is dan de verlosser. Voor zowel Jood als Griek. Ga niet zeggen, oh jullie Jood, ik hoor dat wel eens. Jullie oude hoef je niet te bekeren. Ja? Want jullie, jullie komen straks aan de beurt, als hij terugkomt. Lieve mensen, Yeshua is gekomen nu als het lam van God. Maar straks komt hij niet terug als het lam dat geslacht gaat worden en jouw zonde gaat verlossen. Straks komt hij terug als koning. koning om te regeren. De verlossingstijd is dan voorbij. Je kan niet meer verlost worden als hij is teruggekomen. Want dan begint het koninkrijk. Dat is het evangelie. Zo, nu hebben we de kans om onze zonden neer te leggen. Nu hebben we de kans, straks is Jom Kippur, om rein en heilig voor zijn aangezicht te zijn. De kans is nu. En dat geldt voor iedereen die hier zijn voeten op deze aarde heeft staan de overige van haar nageslag. Wie is dan? De vrouw. Zo, de vrouw, vandaag de dag, zijn zij die de geboden doen van de vader en het getuigenis hebben van Yeshua. Dat is in de enige voorwaarde zou je kunnen zeggen, maar daaraan herken je de vrouw. Ja? Zij die... Overwonnen zijn door het bloed van het lam. Zie je, daar heb je de verlossing. Het bloed van het lam. Dat is openbaring 12. Hè? Hier vertelt wat de sterren, de vrouw, bekleed met de zon, vertelt wat de vrouw inhoudt. Zo, so, de vrouw zijn zij die gekocht zijn door het bloed van het lam. En door het woord. Om misverstand te voorkomen staat het er twee keer. In vers 11 en in vers 17. Zij het geboden van de vader in acht nemen en het getuigenis van Yeshua hebben. Ja, maar hoe zit het dan met uh, leden van de vrouw in het oude testament? Ja, zij hadden ook het getuigenis van Yeshua. Want het getuigenis van Yeshua is de geest van provincie. Zo so, in de profeten kan je lezen de komst van de Messias. En bijvoorbeeld Zacharias en zijn vrouw Elisabeth hadden de geest van profetie. Want zij verwachten Yeshua. Zo, so, Oud-testamentische leden kennen ook Yeshua. Kijk maar naar Zacharias en Elisabeth. En Johannes. Johannes is een heel goed voorbeeld. Zie daar het Lam Gods. Johannes, ziet het Lam Gods. Waarom? Hij kent de profetieën van het Lam Gods. Zo, de vrouw van vandaag bestaat uit die leden die de geboden van de Vader doen en het getuigenis van Yeshua. Als je die twee dingen hebt, heb je die? Dan behoor je tot de vrouw. En het maakt mij helemaal niet uit of je je Israël noemt, of de bruid, of het lichaam, of de gemeente. Het maakt allemaal niet uit, noem maar wat je... Dat is belangrijk. Dit is de eigenschap van de vrouw. Als je die twee hebt, dan spreek je over de vrouw. Het is een overige van haar nageslacht. Ja, de vrouw is al heel oud, want er zijn elke keer generatie op generatie, maar vandaag de dag is het de laatste generatie. Wij behoren tot het overige van haar nageslacht. Oké, okay, als we goed duidelijk hebben wie de vrouw is, en dat wij ook deel daaraan hebben, dan weten we wat er te wachten staat. En hoe... Oké, okay, hier we nog uh, in de sterren, want waar is dan... Er was een tweede teken. Johannes zag een tweede teken in de hemel. Een draak. Een beest met zeven koppen en tien horens. Dat is hier draak. Draco. En we zien hier zeven koppen en tien horens. Oké. Okay. Dan moet je goed opletten. Dit is een programma. Een programma heet Stellarium. En we worden nu, denk ik, afgeleid... Op basis van die figuurtjes die er staan. Die figuurtjes die zag men niet. Men zag alleen de sterren. Ja? dus we, je, Eigenlijk moet je alleen kijken naar de sterren. De sterren vertellen dat de draak uh, een tweede teken, een groot teken aan de hemel. En dit is wat Johannes zag. Hij zag alleen de sterren, de punten van de sterren. Hij zag niet die figuren. Die zag hij absoluut niet. Zo, het kan een beetje misleidend zijn. Ik zeg dat van tevoren, maar wil je de sterren lezen... ...zou je uitsluitend naar de sterren moeten kijken. En niet naar de, dat geldt ook voor de vrouw. He, dat is een mooi, mooie tekening, maar het is een tekening. Om het ietsje duidelijker te maken. Maar in principe, astronomen kijken alleen naar de sterren. En de sterren vertellen een verhaal. Zo, de draak is niet alleen... Want we zagen dat er een beest uitkomt uit de zee. En de zee staat ergens anders zijn volkeren, naties en landen. De zeeën. En er komt een beest uit de aarde. Zo, de draak heeft heel veel uh, handlangers. Net als Hitler in de Tweede Oorlog allemaal Gestapo had... En wat deed die gestapo? Die ging deur en deur te kijken of hij nog een judeën kon vinden. Een, een van zijn taak. Of een verrader of wat dan ook. De draak heeft heel veel gestapo. En het valt op als je naar Stellarium kijkt. Je moet dat programma een keer downloaden. Dat is gratis. En die gestapo, dat zijn slangen en schorpioenen. En het vreemde is, al die slangen... ...bevinden zich rondom die vrouw. Rondom de constellatie van de vrouw. Hieronder bevindt zich een hele grote slang. Een zeeslang. Het beest komt uit de zee. Wat doet een zeeslang? Die is niet op het land, die komt uit het water. En, er zijn, en je ziet ook hier dat iemand worstelt met een slang. Hé, hey, daar hebben we Saturnus. Nou, ik zeg al, kijk niet naar de figuur, kijk naar de sterren. En dit is het laagste ster uit deze constellatie. En je zou kunnen zeggen, er is een voet, daar en daar, dat, hier, dat puntje loopt tot hier. Hier is de ster, geloof ik, ik weet niet of ik het zie. En daar heb je Saturnus. Wat doet hij daar? En uw zaad zal het zaad van de vrouw de heel... Vertrappen. Wat betekent dat? Dat betekent uw geloofswandel. Dus hij valt u aan in uw geloofswandel. En zaad van de vrouw zal u de kop vermoorselen. En Yeshua zegt, ik heb u macht gegeven om op slangen en op schorpioenen uw voet te zetten. Dus u hebt autoriteit gekregen om te kunnen overwinnen... De slangen die rondom de vrouw bevindt. Rondomheen bevinden zich slangen en schorpioenen. En u heeft macht gekregen om daar op te staan. Dat wil zeggen, autoriteit nemen over wat er gezegd wordt. Om u te misleiden of te verleiden. Een ander punt, we zien hier de weeschaal. En sommigen zeggen dat is ook een constellatie... En dan hebben ze een verhaal over Jom Kippur. U wordt gewegen. Nou, dat leest u niet in openbaringen. U wordt geperst. U gaat de perskuip in. Dat lees ik wel. Waarom? Omdat zuivere wijn. Daar gaat het om. Deze constellatie bestond niet in de tijd... Van Johannes toen hij dit zag. De constellatie Weesgaal is pas ongeveer 500 na Christus bijgevoegd. tussengevoegd. Die bestond niet. Maar ik zeg al, rondom die vrouw bevinden zich slangen en schorpioenen. Waarom? Zij vallen de vrouw aan. We zagen in de chiasme dat die vrouw het doel was. En daaromheen zagen we de draak. De vers daarvoor en de vers daarna. Zo, in de tijd van Johannes, toen hij het beeld zag, zag hij geen, zag hij geen uh, weegschaal. Wat zag hij dan wel? Oh ja, Yeshua zegt nog, ik geef u macht om op deze slangen en schorpioenen te trappen. De macht over alle kracht van de vijand. Zo, u bent in staat om te overwinnen. Ja, u hoeft niet bang te zijn, Yeshua... Als u behoort bij de vrouw, geeft Yeshua daar u de middelen voor. En hier is een oud tekeningetje. Zo, so, de weeschaal bestond niet, zei ik al. Wat was het dan wel? Het waren de klauwen van de schorpioen. En daar zien we de vrouw. Ziet u hoe dichtbij dat is? En dit herkenbaar? Genesis 3, vers 15. U zult het de kop vermorzelen. Het zaad van de vrouw. Ja, Oké, okay, we hebben nog steeds te worstelen met slangen en schorpioenen. Maar Yeshua geeft ons autoriteit om daar bovenuit te steken. Ik heb gezegd, er zijn twee tekenen geweest. Dit is exact dezelfde teken. Let goed op. De vrouw bekleed met de zon. En de maan onder haar voeten. Dit is niet... Het teken van openbaring 12, dit teken is bijna 6000 jaar eerder geweest. En dit is ongeveer, als je het uitrekent, 70 na de scheppingsdag. Maar wat zien we hier, het verschil is, we zien ook de 12 uh, sterren boven haar hoofd. Maar we zien Mars is hier niet, maar daar zien we Saturnus. Zo, hier zien we de draak. En de draak komt 70 na de schepping. 70 na de schepping was Adam en Eva in het hof. En daar komt de draak. Vertegenwoordigd door Saturnus. En exact dezelfde visie. Het teken aan de hemel, de vrouw bekleed met de zon en de maan onder voeten en de sterren boven haar hoofd. Zijn met twee keer gebeurd. Zo. En als we spreken over de vrouw. daarom zeg ik dat de vrouw. al 6000 jaar bestaat. Want Adam en Eva. zijn ook kinderen van God. Zij behoren ook tot de vrouw. Ze hebben wel gezondigd. maar ze hadden beleden hun zonde. Want ze waren bekleed. met. een vel. Dus er heeft bloed gevloeid. Toen was de. Zonde nog bedekt door het bloed van dieren en later door het bloed van Yeshua is het weggehaald. Dat is het verschil. Maar zij waren kinderen van God vergeet dat niet. Zij behoren ook tot de vrouw. En straks in het koninkrijk kun je ze allemaal aanspreken en vragen hoe dat nou precies gebeurd is. Je ziet ze straks terug in het koninkrijk. Ja, zo. Dit teken was er ook bijna 6000 jaar geleden. Dezelfde teken. Genesis 3, vers 15. En toen zeide de Heer tegen de slang: Openbaringen noemt dat in de oude slang, hè? Openbaring 12. Opdat u dit gedaan hebt, hebt u vervloekt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren in het veld. Heeft hij tegen de slang. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten. Wist u dat Saturnus de enige planeet is die een ring om zich heeft? Ja? En die ring bestaat uit stof de enige planeet met stof om hem heen en u zult op uw buik gaan en stof zult u eten oh. al de dagen van uw leven en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw is dus dezelfde vrouw Virgo afgebeeld in de constellatie Virgo maar het is dezelfde vrouw de vrouw is al 6000 jaar oud die bestond, de vrouw is niet na de uittocht van Egypte. Nee, die vrouw was al eerder. Het vertegenwoordigt de kinderen van Yahweh. Er is geen onderscheid. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. En het gaat nog even door totdat Yeshua terugkomt. Dat zal u de kop vermoorselen. Yeshua heeft daarop geattendeerd. En u zult het de hiel vermoorden. Openbaring 12.12. Wee u die op de aarde en de zee bewonen. Zo wij, dat zijn wij. Hè? Want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe. In grote woede omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Zo, er is nog maar weinig tijd voordat Yeshua terugkomt. Maar die tijd is er wel en die begint min of meer nu. Dus de komende weken, maanden, komend jaar kunt u flinke ellende verwachten. De punt is, wat gaat u doen? Bent u er klaar voor? Hoe herken je de tegenstander? Ik ken hem niet, sorry, ik weet niet wie. maar ik ken wel zijn strategie. En zijn strategie is altijd hetzelfde. Zo, ook in het Hof van Ede zei hij tegen Eva, God hebt zeker wel gezegd, hè? Zo, hé, hey, weet je wat hier staat? Ja, oké, okay, wat staat er dan? Zo, het begint met een stukje woord. Hij brengt twijfel. God gezegd, u mag van alle bomen eten. Oh ja? Waar staat dat er? Ja. Nee, dat staat er niet. Je mag van alle bomen eten. Ja, dat staat er. Behalve van de boom van kennis van goed en kennis. Ja, dat zegt hij natuurlijk niet. Zo. Hij zegt niet alles wat in de Bijbel zit. Hij gedeelt alleen maar stukjes. Dat is een strategie. Daarin herken je het toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Nou, pure leugen. Ja? zo. Het begint met twijfelzaaien, dan begint het met misleiden, en dan een leugen erbovenop. Dat is de strategie. Daaraan herken je valse leerstellingen. En Yeshua waarschuwt vijf keer in Matthäus 24, misleid. U niet. Er komen valse leraren, valse predikanten. Vijf keer, Matthäus 24. Waarschuwt de Messias, de Yeshua, daarvoor. En dan zegt hij: Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend worden en dat u zult zijn zoals God is. Kennende goed en kwaad. Is dat waar? Er staat niet dat je God zult zijn. Nee, je zult zijn als God. Is dat waar? Wat hij zegt. Je zult zijn als God. Dit is zo waar als een huis. Is, dit is 100% waar. Hè? Ja. Nou, laat, dat moet ik uitleggen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Dat moet ik uitleggen. Nou, Daar gaat ook grotendeels deze pre Zo. Want er is oorlog. Genesis 3 vers 5 is 100% waar. Wie heeft er een Apple computer? Daar nou, met die gegeten appel. Een iPhone? Ja. Dan heeft u gegeten van de boom van kennis van goed. Ja. <lacht> Nee. Maar ik weet dat de ontwerpers van Apple. dit hebben gebruikt, hè? Kennis. Apple had kennis. Het idee. Apple, die, die uitvinders, die hadden kennis. En ze hadden dit: dit is hun logo. Dat komt hier vandaan. Ja, ik weet niet of het een appel is. Het was een vrucht. En de Bijbel zegt vrucht. Maar Apple komt daar vandaan. Die komt hier vandaan. Als je gegeten hebt. ...van de boom van kennis van goed en kwaad... ...zul je zijn als. Dat is echt waar. Ga ik uitleggen hoe dat zit. Oké. Okay. Uh, we gaan terug naar openbaring. Het is niet openbaring 1, maar openbaring 12. En ze staat... ...veegde een derde deel van de sterren van de hemel... ...en wierp die op aarde. En de draak stond voor de vrouw... ...die op het punt stond te baren... ...en om haar kind... Dat is een ander Grieks woord, te verslinden zodra, het gebaard, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidevolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en haar troon Sommigen zeggen dit is Yeshua, is Yeshua weggerukt. Nee, daar gaf nog 30 dagen les aan zijn discipelen. Hij gaf iedereen een hand. Dus luister, ik ga naar de vader. Hij gaf afscheid, heel rustig. En hij ging heel rustig op de wolk. Iedereen zwaaien, dag heer, u komt spoedig weer terug. Hij is niet weggerukt. Zo, dit is niet Joshua. punt ook is... Dit is een openbaring van Yeshua. Openbaring 1 zegt. Dit is de openbaring van Yeshua over de dingen die spoedig moeten gaan gebeuren. Zo voor Yeshua op dat moment toen openbaringen gegeven werd, De dingen die spoedig gebeuren moesten lag in de toekomst. Ja, zo. So Yeshua is al lang geboren. Dus het mannelijk kind is niet Yeshua. Wat is dan wel? openbaring... 1, oh daar staat het, openbaring van Yeshua zelf. Dit is, heel openbaring is de openbaring van Yeshua, die hij van de vader ontvangen heeft, om te laten zien wat er spoedig moet gaan gebeuren. Zo, ja? so, als Yeshua de openbaring krijgt over de vrouw, hij zit daar dat is de profetie. Dat is duidelijk, hè? Dus laat je niet misleiden, oh, dat is Yeshua. Nee. Het, waar gaat het dan wel over? Wie overwint? Openbaringen 2, vers 26. En wie mijn werken. dus is een van de zeven gemeenten. Ik geloof Teratia. Tot het einde toe. Dus als je overwint. Tot het einde toe. En mijn werken. Wat zijn de werken? Over werken, werken gaat dat? De geboden van God. Inderdaad. Tot het einde toe in acht nemen. Want het gaat over wie de geboden van de Vader in acht nemen. Hem zal ik macht geven over de heidevolken en hij, het mannelijke kind in dit geval, de leden van deze gemeente zal hoeden, zal hen hoeden met een ijzeren staf. Heb je het weer? De staf is net als de staf van Aaron door Mozes en de staf vertegenwoordigt het woord. Warm een ijzeren staf? Ijzer kan je niet buigen. Zo. Het woord kan je niet buigen. Het woord is recht. Ja, het gaat om het woord van God. In het koninkrijk kom, kom, komt hij niet met een ijzeren staf achter je aan als je wat verkeerd doet. <lacht> Ik weet niet hoe ze daarop komen. Man in is niet Yeshua. Kijk. En wie kent de Yeshua? Eentje maar. <lacht> Allemaal toch. Yeshua spreekt in gelijkenissen. gelijkenissen. En waarom? Omdat de wereld het niet verstaan kan. Je kan het wel horen, maar niet begrijpen, niet verstaan. Daarom heb ik gebeden, Heer, open onze oren. opdat wij mogen horen en verstaan. En Yeshua kennende spreekt in gelijkenissen. Ook in openbaringen spreekt hij continu in gelijkenissen. En die gelijkenissen kan je controleren met de woorden uit de Torah of uit de Bijbel. Oké, okay, openbaring 3 vers 21 hetzelfde. We lezen openbaring 20 vers 4. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten. En het oordeel werd hen gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Yeshua en het woord van God die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet hadden ontvangen op een voorhoofd of in een hand. Zo. En ik zag, wat zag hij? Tronen. Meervoud. Niet één troon. En zij werden weer levend en gingen als koningen. Meervoud. Ko er komt één koning, je ziet maar er komen meer, veel meer koningen. Regeren samen met de koning. Yeshua. Duizend jaar lang. Dat is een koning. Er komen heel veel koningen. Oeh. Ik dacht dat er maar één kwam. Nee. Meerdere koningen. En zelf denk ik. Dat het mannelijk kind. Zijn weggerukt. En die zijn er al. En. Uh, we zagen de geboorte, dat je hier niet meer kan zien. Maar wie werd er geboren, hier, dat kun je nog zien, dat is Jupiter. En Jupiter wordt wel eens vertegenwoordigd door voor als Yeshua, als de koning. Maar ook als de koning, de koning. Wie is de koning? Dat is Yahweh, dat is de vader. Maar vroeger in het Hebreeuws was het niet... Jupiter had het een andere naam. Wie weet dat? Toen heette het Tzedek. En Tzedek betekent Tzadok. En in de Torah staat dat uitsluitend de Tzadok priesters uit het geslacht van Levi en Aaron... de tempel, de hoge priester konden zijn. Uitsluitend, de Tzadok priesters. Zo, so, ik denk dat... Tzedek, de oude naam van Jupiter, de sadok zijn. En Yeshua is ook een Sadok-priester. Want hij is de hoge priester die voor ons nu pleit. Toch? Hebreeën. Melchizedek. Daar heb je het. Tzedek. Maar Melchie betekent koning. Zo. So, de Sadok-priesters. Zij zijn straks geen priester meer. Zij zijn koning. Net als Yeshua priester is. En straks koning is. Wie is er nou geboren? Want dit was ongeveer twee weken lang. En het heeft 42 maanden in de schoot van de constellatie vrouw gezeten. En een paar weken geleden, ik ben de datum even kwijt, is het geboren. Zo, so, die zijn er al. De sadok priesters, die straks koningen zullen worden. Dat is de 144.000 uit de twaalf stammen en de 144.000 uit de aarde. En Yeshua komt terug met de zijnen op aarde. En wij zijn hier en wij gaan hem ontvangen. En de zijnen, en de, met de koningen. feest. Wow. wat een feest. Dat wordt een groot feest. Daar moet ik bij zijn. U toch ook? Ja. <laughs> Oké, okay, we gaan verder. En zodra de draak zag dat hij op aarde was meegenomen, ging hij de vrouw vervolgen. En het mannelijke kind die het mannelijke kind gebaard heeft. Zul, het mannelijke kind is er al. Ze zijn in de hemel. Ik weet niet wat ze daar doen. Maar ze zijn voorbereiding aan het treffen voor zijn wederkomst. En de slang spuurde uit zijn bek water. Als een rivier de vrouw achterna. Zo, water staat voor het woord. Alleen niet volledig. Zoals ik gelezen heb in Genesis 3, vers 15: een stukje woord. Zo, je krijgt een aanval van het woord. Hé, hey, dat heeft God dat niet gezegd? Wat heeft hij gezegd dan? Ja, nou, dit en no. dat. Zo, je krijgt misleiding. En Yeshua heeft ervoor gewaarschuwd. Hè? Water. En dat zal je meesleuren. Zo, dat is wat er gaat gebeuren. Heel veel water komt op je af. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren. Zo, hij gaat oorlog. Met wie gaat hij voeren? Met de vrouw. Wie is de vrouw? Dat bent u. En ik. We gaan een oorlog tegemoet. Oorlog voeren tegen het overige van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen. Dat doet hij toch? En het getuigenis van Yeshua Christ hebben. Jongens, er komt oorlog. We gaan even pauzeren.